Het is altijd leuk als je dan op een gegeven moment begint. Geen nieuws. Uh, Jeroen en ik hadden het toch zo bedacht van, nou, die computer die kunnen we wel een beetje op, uh, rustig op kunnen starten. Nou, mooi niet. Want er is geen nieuws. Ja, en dan gebeurt het toch dat je het op een andere manier moet invullen. Nou, dat, uh, dat doen we dan maar. bij deze wat iets wat, um, begin van uh, Race radio, Maar dat heeft alles uh, te maken dat uh, de computer een beetje uh, van slag is. Ik zal het even kort uitleggen. Er wordt altijd uh, ergens op dag rond een uh, nieuwsverhaal uh, ingelezen door de computer. En dan is het de bedoeling dat hij dat uh, geautomatiseerd uitzendt. Maar dat gebeurde dus niet. Ja, en dan uh, ben je bezig om van het ene programma over te schakelen naar het andere programma. We De hebben hier deze omroep, hebben we dan ook nog eens het uh, verhaal... dat iedereen zijn eigen profiel heeft op die computers. Ja, en dan, uh, dan is het uh, leiden in last, want dan wordt het echt een heel uh, dramatisch uh, verhaal. Maar goed, uh, uiteindelijk is het allemaal uh, een beetje redelijk uh, oké. Okay. We begonnen met uh, Fairgrounds. Uh, dat is de titel van het nummer en Simply Red is degene die uh, erachter uh, zit. Um, nou ja, welkom uh, bij deze marathon uitzending. Het is een monsterachtige uitzending en ik uh, weet niet hoe ik uh, om zes uur uh, vanavond aan het eind van de dag erbij zit. Het is nu tien uur. Dus ja, we gaan het uh, allemaal meemaken. Um, op pad is Hans Botman, die gaan we proberen om half elf. Als de lijn het ook werkt, want dat is ook nog maar even de vraag. Ik weet niet wat het is. Vandaag het lijkt wel of uh, Zandvoort massaal alles uh, wil gebruiken, heb ik het idee. Dus... We merken het wel. Um, goed, we gaan dan maar even gewoon muziek uh, draaien. Want dat lijkt me dan het, uh, het uh, meest uh, verstandig. Het is een iets wat langere uitvoering. Kan ik ook tenminste een beetje op aandacht uh, komen. Van Alice Mollet en All Cried Out. Even kijken of we een beetje alles weer, weer een beetje op orde kunnen krijgen. Dat wordt een beetje lastig genoeg, dit hele verhaal. Um, dat was All cried Out van Ellison Moyette. Het is wel een leuk begin van de dag dat er alles nog wat verkeerd schijnt te lopen. Even de boel controleren of alles, alle verbindingen en systemen allemaal een beetje werken. Maar goed, we gaan eerst nog even naar gisteren. Want gisteren was er nog een media-update...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 Maar ja, om de twee uur is een veiligheidsoverleg, een overleg waar de Dutch Grand Prix organisatie en alle diensten bij elkaar zitten. Eh, alles wordt voortdurend gemonitord. En, eh...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 Ja, als wij maandagochtend constateren dat iedereen veilig naar Zandvoort gekomen is... ...iedereen ook weer veilig naar huis gekomen is... ...we de avonden ook zonder noemenswaardige incidenten in het centrum door zijn gekomen... ...dat het net zoals gisteravond heel gezellig is, goede sfeer... ...en de ondernemers daar nog een klein beetje een boterham aan kunnen verdienen... ...is het helemaal mooi.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 faster Love I say white, say I say bite, I say shark, I say hey man, George was never my scene, and I don't like Star Wars, I say Rose, I say Roy, you say God, give me, a, me choice. a choice, I say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman, all I wanna do is us.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 I said, Kane. I said, John. I said, Wayne. I, I said, Gullaman, I don't wanna be the president of America. I said, smile. I said Jesus. God, yeah. I said, Lee. I said, Jesus, I don't wanna be a candidate for win number one again. Okay. all I wanna do is. Noise. Al die mensen die hier naartoe komen met de fiets. En deze van Queen, Bicycle Race. Er schijnt zelfs al, uh, ook nog ergens een of andere DRS onder te zijn. Als je via de oude trambaan, dat is een beetje dat uh, fietspad wat uh, achter de Zandvoorslaan komt, binnenkomt. Via uh, Heemstede. Uh, mocht je daar rijden, dan uh, kun je dus je vleugel openzetten. En dan ga je gelijk een stuk harder. Maar goed, ik denk dat het een beetje een publiciteitsstunt is van uh, de firma Gezelle die dat bedacht heeft. Uh, daarvoor hoorde je een uh, mooie van Davine Machel. Dat was het anthem eigenlijk van uh, de Formule 1 in 2020. Maar we weten allemaal hoe die is gegaan. Die moeten we nog ergens uitgraven. En dan komen we misschien nog ergens tegen. Want die is nooit verreden, die, uh, die wedstrijd. En die zou toen ook in mei hebben plaatsgevonden. Dus dat uh, is een beetje het uh, verhaal. Nou, uh, even wat uh, leuke muziek uh, zo op uh, deze zondagochtend. En dat is uh, Engel en Paul. Ik zou haast denken, wat is dat? Nou, het is Paul de Munnik. Dat zegt heel wat mensen. En die andere, dat is Engel. Okay. En dit hebben ze ja. al eerder uitgebracht. Kofferbak. Ja, ja, Textboek, paspoort, lege kaart. Ja, volgens mij, uh, ik heb weer een wegenkaart. kaart. Oh, we er klaar voor. Let's go. Yeah. Een hoodie en een backpack. Een gitaar en een pak op ma. En als alles past in de kofferbak. Kan niet dicht en we gaan. Ja, we gaan. Naar een volgende plek. volgende plek, een plek die wij nog niet kennen. Ja, oké, wat zetten we op?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 Wij nog niet kennen.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 Daar in de rest. En als alles past, Alles past en we de We zijn nog On right naar de volgende plek oh yeah. Op het circuit. Op het circuit. Radio. Race Radio. Nou ja, dat is hem, maar uh, we zitten natuurlijk niet helemaal op het circuit. Maar uh, Hans uh, Botman, die loopt uh, rond in het centrum van Zandvoort. Hans, goedemorgen. Ja, ja, goedemorgen, ja. ja. goedemorgen, ja. Ik ben hier uh, in de Haldenstraat. Nou, dat was gisteravond het uh, epicentrum uh, van Zandvoort, zeg maar. Ja. Hoogstandbroers hebben het ook meegemaakt dat het enorm druk was. Heel gezellige sfeer. Uh, en uh, ja, we gaan er even over praten met, uh, ik sta hier bij Anders, we gaan er even over praten met Tommy, want uh, ja, die zal dit waarschijnlijk ook bijna meegemaakt. We hebben drie dagen al achter elkaar dat het zo druk was, Tom. Ik heb het nog nooit zo druk gezien. Heb je het nog nooit zo druk nee. gezien? Ja, het was Het over de mensen was Anders, ja. maar de mensen zijn nu echt, ik kon je zien dat het corona was. Ja. Maar uh, wat is weer? Maar uh, vorig jaar was het natuurlijk op zondag ook zo druk. Maar nu al drie dagen achter elkaar. Zondagavond uh... ja, was niet. De niet, de, de helder. niet, uh, niet helder. Vrijdag, zaterdag, maar vandaag nog even. Het... Ja, is het bij te houden of niet? Ja, het is, het is, ja... Ja, jongens, we zijn bijna 60 jaar, moet ik wel hard werken. Maar ja. ik ben, we kunnen, we morgen al weer een ijsje kopen. Ja, maar je hebt het idee dat er genoeg uh, buitenborren staan. En zo, ja, uh... je, dat, dat, dat Iedereen een lekkere sneeuwrood. Ja, dat begrijp ik. Ja. We gaan allemaal wel lekker de wind Ja, gelukkig. Ja, ja en... zeker weten, want uh, sowieso, sowieso uh, we goed En uh, wat denk je vanavond? Dat, uh, ja, dus, dit, het is een ander jaar, dus jaren, maar ik, ik verwacht wel weer zo. Ja. We zijn er klaar met z'n allen. Ja, ja ik hoop het zo en het ligt er een is. beetje aan of uh, Max eventueel winnen want dat scheelt natuurlijk ook nog ja, mensen. daar gaan we er ook vanuit. Ja, daar gaan we er ook vanuit maar Dan je zou... weet het nooit, ja, duizend je duizend weet duizend. het nooit uh, toch nee. niet. Ja, maar uh, ja, het is geweldig natuurlijk hoeveel mensen hier ook naartoe komen. Ik bedoel, het is niet zo dat ze allemaal omgeleid worden naar het station en niet meer in het dorp komen. Nee, maar, wat je ook hebt, is dagtoeristen, die toch even uit Haarlem komen, ja, ja, hoorde je van ja, Noordwijk hadden ja. we gisteren. Ze ja. hebben ja. allemaal een feestje meegemaakt. Nou. Ja, inderdaad. Heb je, zie je veel vaste klanten ook nog of niet? Ook nog, ook, ook zandvoerders ook nog. Ja? En ook alle avonden, ja. Dus dat is toch een iets wat je... We gaan nou toch de witte. Ja, absoluut, absoluut. Dus even, we krijgen nog één nog in de, de oktoberfestie, september. Oh de, ja, de, met de, iets, ja, he? ja, ja. En dan uh, gaan we met z'n allen op vakantie doen. De laatste vraag, heb je wel tijd om die race te kijken straks? Ja, het geluid gaat hier over de box ook. Oh, het geluid gaat over de box? Ja, we hier door de FTA. Oh, wat gaaf. Ja, leuk. Ja, hartstikke mooi man. Hé, hey, hartstikke bedankt. Veel succes vanavond. Ja, bedankt. al En uh, we spreken. Oké, okay, dankjewel. Jij ook. Nou, je hoort het uh, dat, uh, uh, ja, dat het heel goed gegaan is gisteravond. Mensen hebben enorm veel lol gehad. De muziek stond uh, uh, kei en kei en keihard. Ik woon nu zelf in de Halterstraat, maar goed. Dat is een paar dagen en uh, anders moet je hier gaan wonen, vind ik ook. Dus uh, ja, we lopen rustig even door. Uh, vanmorgen vroeg om een uur of half vijf, vijf uur gingen de eerste... Uh, Veegwagens al door de straat. Gevolgd door uh, daarna de uh, leveranciers hè, die uh, met uh, ik denk wel uh, 20, of 30 paten bier. Ik hoop dat ze allemaal genoeg hebben, maar uh, <lacht> ja, iedereen is nu wel een drukker bezig om het, aan het opbouwen in de Alpenstraat. Ja. Het is een uh, goed veertje. Er lopen ja. nog veel uh, mensen in het oranje, die denk ik straks allemaal naar het circuit gaan. Ja. En dan uh, zullen we het zien? Ja, ja de wat, de wat ik uh, dacht eer, eerlijk gezegd toen ik vanmorgen uh, bij jou uh, voor de deur uh, stond, uh, ja. met, met een leeg bel in, noem maar op. Dus het, oh, ja, ja. Dat was al de, de start van, de, van dit, uh, fijn, deze fijne zondag. Maar het leek wel of iedereen aan het schrobben was. Uh, leek het wel, uh, ja, maar, ja het, het is natuurlijk één groot zootje. <laughs> en, uh, nou, ja. Ik moet wel Spaneland een compliment geven over de manier waarop ze het... Uh, zeg maar uh, opruimen en uh, vegen en doen, ja. want uh, ik geef het maar te doen hoor, want het is natuurlijk uh, een grote pijn op na zo'n avond. Ja. Maar uh, ja, dat is al drie uh, avonden achter elkaar in, uh, ja. en straks de vierde. Ja! Maar toen jij bij mij voor de deur stond, toen uh, was ik aan het luisteren naar het uh, volkslied van Barbedo's. Bar Bar <laughs> die hoor je, je ook niet al een keer, want won uh, die won die, die, won die uh, Formule 3 race, hè? Oh, op, op, op, op. ja, ja. En uh, bekende namen als Schumacher en uh, Leclerc, hè, die, die ook meededen. Dus de, de zoon van Rolf Schumacher. Ja. De broer van uh, Charles Leclerc. Scharlijke hè? Ja, ja die eindigde allebei achterin. Maar een, een rookie, een Moroon, die, die won de race voor zo'n leuke race. Ja, ja dat, en, is, uh, dat is wel grappig dat het uh, volkslied van Barbados uh, ja, even te nee, zetten. Uh, gelukkig hadden ze het, in, hadden ze het uh, klaarstaan. <laughs> uh, ja, het gebeurt niet elke dag. Nee, nee, nee. nee maar goed, uh, ik denk dat ze volgens mij uh, al die geluidsopnames uh, van elk volkslied wel ergens hebben staan, denk ik. Uh, in een, ja, een, een of andere database. Wel, ik denk dat ze toch even moeten zoeken. Ja, het wordt wat als, als... Nou ja, als er vanmiddag een andere... dan, dan uh, gebruikelijke uh, gaat vinden... Uh, ik weet niet. Ja, nee, dat is waar. Ja, en op dit moment is de Formule 2-race aan de gang. Hè? Ja, oké. Okay, nou, goed. Op, uh, ik zie hier vooral willen begonnen. Ik hou het wel een beetje in de gaten. Jij belt mij straks uh, weer even op. Ja, dat is en, over, uh, een, over een kwartier, denk ik. Dus uh... Over een kwartier. Ik sta dan even op een andere locatie... en dan uh, gaan we het meemaken. Eerst okay. goed. Dan gaan we weer oh, verder. En uh, dat was uh, Hans uh, voor dit moment... Eh, deze die doet het altijd wel leuk, want dit is uit de periode dat wij die laatste Grand Prix hebben georganiseerd. In '85 zo'n beetje. Farger met That Was Yesterday. Botman had het net over die Formule 2 race die aan de gang is. Dat was ook een heel mooi moment. Want eerder deze week waren we ook nog aanwezig bij de Heineken Persdag. Daar werd het een en ander uitgelegd over wat Heineken eigenlijk min of meer doet: het biermerk. Want we hebben natuurlijk ook allerlei andere biermerken in dit land. Zoals corona, eh, Amstel. Je moet opletten, want voordat je het weet krijg je een boete naar je broek omdat je je sluikreclame aan het maken bent. Maar bij die persdag was het ook even het moment dat daar een teammanager van de Formule 2 stond. En die was daar niet zomaar, want Filippe Drugovic die mocht aankomen rijden. En hij is van het MP Motorsport team. Om de bokaal voor 2022 aan te geven aan de kunstenaar Pablo Luker. En ook die in dat interview, dat komt straks nog even voorbij... Maar bij dat moment stond ook de baas van MP Motorsport en dat is Sander Dorsman. In de geest van Willem van Densen, want we weten allemaal dat hij er niet meer is. Maar hij was toch wel een van de mensen die kind aan huis was bij MP Motorsport. En nu sta ik hier bij het Heineken perscentrum. En Sander Dorsman zwaait tegenwoordig de dus scepter bij MP Motorsport. Maar ik denk als ik naar jullie prestaties kijk, als het team zijn, dan mogen jullie niet klagen. Nee, zeker. We hebben een heel goed seizoen tot op heden. We hebben stil nog steeds drie race-events te gaan. We onder nu Zandvoort en daarna nog... Zijn Abu Dhabi. En op het moment leiden we het kampioenschap met Filipe Drukovic met 43 punten. Dus dat is een, een mooie marge. Maar, maar goed, we zijn, er, we zijn er nog niet en uh, voetjes op de grond en we moeten er nog, uh, even nog even hard aan werken. In ja. geval. Er zit toch een beetje ook de Hollandse nuchterheid in? Zeker, absoluut. Ik bedoel, uh, we vieren het feestje nog niet voordat de buit binnen is, zou ik maar zeggen. He? Dus dat, uh, en we laten ons nog niet te veel uh, wegdragen met, uh, met dingen die er nog niet zijn. Dus uh, we pootjes op de grond en uh, we gaan er hard voor knokken. Ja. Uh, je noemde de naam al, Filipe Drugovic, Braziliaan. Wat voor jongen is het? Uh, ja, eigenlijk een jongen die heel goed bij ons team past. Heel uh, ja, nuchter, uh, voetjes op de grond en uh, een harde werker en gewoon uh, ja, een leuke sociale jongen. Maar ook heel erg snel hè? en dat laat hij dit jaar zien. Uh, in 2020 heeft hij zijn debuut in de Formule 2 gemaakt ook uh, met ons team. Toen hebben we al drie overwinningen met hem gehaald, dus het was al een heel goed debuut in de Formule 2. Uh, ja, nu zit hij in zijn derde seizoen teruggekomen naar ons team en ja, dat hij klikt er nog steeds is, dat ja, blijkbaar uit de resultaten. Ja. Ja, want uh, wordt er ook naar jullie gekeken binnen die Formule 2? Van wat doen die jongens van MP Motorsport nou? Nou ja, ik denk als je wint dan zit iedereen altijd uh, naar je te kijken. Meer met een blik van afgunst natuurlijk. Maar uh, nee hoor, nee, maar, uh, ja, uh, tuurlijk, je trekt altijd bekijkt als je wint. En dat is alleen een goed, uh, een goed ding voor ons natuurlijk. daar uh, doen we het ook voor. Heeft hij ook ja, de vaardigheden en, en noem maar ook uh, de, de mogelijkheden om de Formule 1 te halen? Deze Filipe Drugovic. Ja, ik, sowieso de vaardigheden ja. Ik bedoel, als jij zo presteert in een kampioenschap, zo'n competitief kampioenschap als Formule 2, ja, dan heb je zeker die vaardigheden. Maar natuurlijk Formule 1, dat gaat niet alleen over vaardigheden, maar dat is ook een politiek iets waar, weet ik veel, nationaliteit, je moet die juiste plek, juiste tijd, budgetten, er spelen zoveel zaken een rol. Dus of hij echt kans heeft op een zitje in de Formule 1, oké okay, misschien een, eerder een rol als derde rijder, als testrijder, maar... Ja, om echt een racetje te krijgen is tegenwoordig niet zo makkelijk. Ja. Scheelt het dat je dan toch denkt van, nou ik ben blij dat ik Formule 2 uh, baas ben en geen Formule 1 baas? ja nou Het is een gewetensvraag hoor. Maar. Ja zeker. Nee, maar, bedoel, voor ons zou het natuurlijk fantastisch zijn om te zien dat Philippe doorstroom naar een Formule 1 zit. Ja. Dat geeft natuurlijk ons ook gigantische voldoening en dat en dat. Maar ja, uh, wij werken in de Formule 2 met een gelimiteerd aantal mensen van 12. Ja, als je dat, uh, om ook om de budget een beetje in toom te houden. En als je dan naar Formule 1 team kijkt, ja, die lopen er misschien met 300 op het circuit. Ja, dat is wel even wat meer. Dat is, uh, dat is ietsje meer, ja klopt. Ja. Uh, kijk jij daar toch ook wel een beetje naar, van uh, bijvoorbeeld het organisatorische en dan niet het Ferrari uh, verhaal, want ja, die, uh, die staan dan een beetje negatief in het nieuws, maar ik bedoel uh, meer naar, het, uh, naar, naar de goed geoliede Formule 1-teams? Tuurlijk, je kan altijd overal voor leren, van leren. Ik bedoel, ik moet zeggen, toevallig was ik dit jaar bij de TT in Assebe en de MotoGP. Uh, ja, ook uitgenodigd door een team en daar kan je ook weer heel veel van leren. Dat is, dat is een compleet andere, uh, ja, maar zeggen, cultuur en organisatie. Maar ook daar is het gewoon interessant om eens om de hoek te kijken van, hey, hoe doen zij dit en dat? En daar kan je altijd van leren. En, en hetzelfde gaat met de Formule 1. En misschien kijken ze ook wel eens naar ons om te zeggen van, wauw, zij runnen twee auto's uh, met twaalf uh, mensen. Uh, hoe doen ze dat de godsnaam met de Formule 2? Ja, want dat is ook hier iets, hè? Dat denk ik ook. Ik denk, uh, laat ik het zo zeggen, ik weet zeker dat medewerkers in Formule 2 of Formule 3, dat, uh, en zoals monteurs, zijn veel meer allround dan bijvoorbeeld een monteur in de Formule 1. Hè? Want die krijgen, die zeggen zo van, joh, hier heb je dit en, deel, dit en dit onderdeel, daar ben jij verantwoordelijk voor. En wij geven twee monteurs een complete auto, alsjeblieft, daar ben jij verantwoordelijk voor. Dus je bent, je bent met alles bezig. Had dat ook een beetje de vreugde bij de monteurs een beetje naar boven? Van, ha, lekker, we mogen weer een beetje aan die auto sleutelen Ja, ik zal niet zeggen klooien, want dat vind ik ook weer zo net. Het is niet klooien, inderdaad. Nee, nee maar dat is natuurlijk voor hen wel de drive om zo'n auto neer te zetten die zo betrouwbaar en zo snel mogelijk is. En dat, om dat allemaal in de finesses voor te bereiden, dat is natuurlijk vooral in Formule 2. Waar eigenlijk de auto, ze noemen dat, one make formula is. Dus iedereen heeft dezelfde auto en motor. Uh, dus ja, het is natuurlijk de preparatie van die auto en de setup. Dat, dat samen, de rijderskwaliteiten, dat maakt het verschil. Dus het is wel van essentieel belang dat je ook voor de monteurs en engineers hebt die, ja, die dat goed kunnen voorbereiden. Ja. Nou, is dit uh, natuurlijk ook weer een weekend als uh, zoveel andere. Uh, geeft dit ook nog iets speciaals voor jou? Nou zeker, ik bedoel, uh, kijk wij zijn als team Daar zijn we heel wat jaartjes geleden begonnen uh, en hebben we heel veel op Zandvoort gereden. Ja en als je dan 20 jaar geleden gezegd had, noem maar wat, van joh over 20 jaar staan jullie met het Formule 1 team tijdens de Formule 1 op Zandvoort, ja dat is natuurlijk toch iets wat je dan ook weer niet verwacht had, dus om zo de Formule 1 hier terug te kijken is fantastisch en voor ons om hier actief te zijn met ons Formule 2 en Formule 3 team, ja dat is natuurlijk uh, super. Uh... De vraag is natuurlijk, en eigenlijk is de vraag stellen maar eigenlijk ook stiekem beantwoorden. Wanneer ben je tevreden? Nou, we gaan voor de overwinning. Dat gaan we, gaan we elk weekend. Dat is niet, iets van op, niet alleen op Zandvoort. Vorig jaar hebben we Formule 3 race hier gewonnen. Dus dat was, dat was een hele mooie overwinning voor ons. Ja, we, we gaan in beide kampioenschappen gaan we altijd voor de overwinning. Deze plaats staat dit weekend op pole position only Dat is die uh, plaatsen die op uh, pole positions uh, staat, Jack En uh, die, zal, uh, ja, die heeft gisteren al het een en ander gedaan voor de kwalificatie. En ik geloof dat hij vandaag ook al nog in de actie komt. Wie ook in actie komt, en eigenlijk al in actie is, dat is Hans Bodman. Goedemorgen. Oh ja, goedemorgen ja. Hi. Ja, want het, uh, ja, je bent weer, uh, weer een stukje verder ergens. Nou, ik ben 50 meter opgeschoven. Want <laughs> ik sta nu voor uh, het de EQP Lauren en Hardy, uh, waar, uh, waar straks ook weer... Uh, nou, wat zal het zijn? Negende man, ja, het naar, zijn de 89 man zitten te kijken naar de Formule 1. Uh, en ik sta hier ook met uh, Nobijnis. Dus hij is uh, nou, okay. eigenlijk misschien een van de grootste Formule 1 fans van Zandvoort. Bijna. Maar ik heb het nieuws, hij gaat niet naar het circuit. Niet? Nee, nee, nee, ik heb geen kaartjes, want het allerbelangrijkste is... na vorig jaar dat ik hier weer zit. Ja. Want ik denk dat hij hem weer pakken gaat. Ja, dat zou kunnen. Ik zou 100 procent. Ik heb de lucky shoes aan. Ik ja. heb het shirtje aan. Oh. En volgens mij gaat het, gaat het lukken. Hè? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. gisteren zeker. Ja, je weet het nooit, hè? Nee, nee. nee het, het blijft spannend, Het blijft ja. Mode. Maar je bent uh, vrijdag geweest. Ik op, ben vrijdag hè? geweest. En uh, heb daar een waanzinnige uh, dag gehad met mijn kinderen. En met een paar vrienden. Maar als uh, uh, slagroom op een mooi taartje... ...heb ik, uh, ik geweest door de jongens van Pirelli. Oh, wat leuk. En uh, die hebben we vorig jaar ontmoet hier. En ik mocht met hun een kleine rondtour hebben op de paddock. Dat oh, uh, was he? waanzinnig, ook bij hun werk, dus ik kan niet wat ze als werk deden. Maar ook nog even een toertje, zo links en rechts, ja, echt anders. Ja. Waar ja. mensen niet ja. mogen komen, maar jij, mogen, jou, mogen jij, ook mogen komen. Ja, dat is hartstikke leuk, man. Ja. Hey, maar om even aan te geven wat voor fan jij bent, want je, je was ook bij die laatste race in uh, ja, Abu ik, ik was samen met uh, Marcel Buescher van, ja, uh, van ja. oud met de Pitspils. En dat had ik vorig jaar gekregen voor mijn verjaardag. Daar was ik bij. Ja, ik klopt. was bij de, het verhaal, zeg maar. Dat was, ja, eigenlijk... Uh, waar we hebben daar hebt. abortioze op alle kanten, alleen niet zo'n feest als wat we hier hebben, was daar niet. Nee? Dat was oh. heel anders. Dit is voor het hele probleem. Ja, ja, ja, maar ja. daar was het echt... Ja, ja, want ik had gisteren een ja. filmpje op uh, Facebook gezet. Dat had ik ook gezegd dat Miami en Las Vegas ja. hier ook van kunnen leren. Ja, daar kunnen ze zeker wat van leren. Ja. Ze kijken ook, hè. Ze zijn, ja, ze zijn hierin. Ze zijn hier, ze hier met, uh, met de uh, een ja, delegatie. Ja, ja, klopt. En de uh, jongens van Prelli hebben het ook uh, bevestigd dat die jongens hier zijn. En die komen kijken hoe het hier kan. Ja, maar dit kan nergens in nee, de wereld. Nee. Fietsen naar Zandvoort. 110.000 ja, mannen in de Mooier kan het echt niet. Nou, mooie kan het ik, ik hoop dat je veel plezier hebt vanmiddag. Wel, en ik hoop dat je ziet dat Max vindt, Dan zien wij het ook nog. Een... je, heb je <laughs> ook in Ik loop even naar binnen, want dat is in uh, Laura Hardy. Want daar zit uh, de eigenaar uh, rond. Nou, je kan meelopen even. Ik wil je een paar vragen stellen? Ja, de rond, de rond. <laughs> Maar uh, Ron, uh, ja, die had het gisteravond ook druk, het was uh, heel gezellig sfeer in het dorp, hè? Nou, ah, dat was niet normaal. Dat, was, uh, uh, uh, yeah, dit, uh, dit heb ik yeah. nog nooit meegemaakt. Nee, hè? Uh, nee. Nou, dat is uh, Tommy ook al van anders, maar... Uh, heel lang ja, Tommy zit ook al heel lang ja, in de exact, voriging, ja. maar dit, dit, dit is absurd. Ja, uh, maar jij hebt wel een heel raar incident, hè, met, met je biemer uh, vrijdag, toch? Oh, nee, dat was gisteren. Oh, dat was gistermiddag, gistermiddag ja, oh, gistermiddag, uh, wat gebeurde uh, er? zouden we de vrije training uitzenden. Ja, en, uh, op een groot scherm, hè? Op een groot scherm met een biemer. En wat geeft in een ene de biemer aan? Maar uren van mijn lamp waren op. Er zitten 2500 uur op zo'n lamp. Ja, precies. En precies er, gisteren. Ik deed die niet Dus de, de, de, de, de vrije training hebben we niet op de grote scherm kunnen zien. Okay. Alleen op de grote televisie. Weet ja, nou ja. u dat uh, er na vijf minuten gebeurt in de race? He? Ja, de, oh, dat zou toch niet ook Dus mijn wat... zoon is naar de mediamarkt gereden. En we hebben een nieuwe biemer gehaald. En uh, gaan. opvangen. Dus voor de race deed hij het gelukkig weer. Je hebt er nu twee. Ja, ja, ja, alleen jij naar die, die land. Ja, ja. Ik heb begrepen als je nieuwe land koopt, is ja, stuur het uh, niet zelf Wat verwacht je van vanavond? Ik verwacht heel gezellig. Uh, ja? dus vorig jaar was het op zondag de gezelligste. Ja, de gezellig. Ja. Uh, ja. En we uh, hopen ja, natuurlijk dat Max weer. Ja, dat scheelt alles. Dat het, zijn, ja. Ja. het weer is fantastisch, ja, daarom. ik moet mij mee mee. Ja. Dus uh, ja, nou, top. daar kan het niet aan liggen. Nee, zeker nee. niet. Dus kom ook allemaal ja. naar Wauwden hoor. Die de race kijken, ik weet niet hoeveel mensen hier zijn. Ja, ja, je weet een grote dingen dan, uh, heb je het wel graf, maar vanavond is een meer uh, plek, dus ja, uh, uh, we gaan er weer een feestje voor maken. <laughs> ja, Heel Ron, hartstikke bedankt. voor het gedaan. vandaag. Uh, Oké okay, man, hey. ik loop nog even naar de overkomstjaar, uh, uh, als ja. je het niet erg vindt. Ja. Want uh, daar is uh, Behind the Beach uh, uh, de fietsverhuur van de Barberin. Ja, bar ja ik, uh, maar we, zit al, we zitten een beetje aan de tijd, dus ja. ik uh, wilde toch graag eigenlijk met een stukje muziek afsluiten. Uh, dus uh, dan, uh, dan doen we dat even na 11, als je dat niet erg vindt. Nee, maar dan moet ik ergens onder heen lopen. Eén kort vraag, ja, heb jij druk? Raymond van Duin? Ja, dat was hartstikke leuk. Maar je hebt niet zo druk als de horeca? Nee, wij profiet iets minder van de horeca. Dan ja, oké, okay, maar... Uh, uh, wij vinden het ook een beetje. feestje. Ja, ik zag hem net al uh, tevreden klanten wegrijden oh, alweer. Ja. Dus, uh, maar je hebt een uh, goed seizoen gedraaid, hè, neem ik aan. Seizoen was... ja, ja, tof goed. Meter... Ja, tof ja. ja, nee, ja, dat, dat is nou, heel goed. Nou, heel succes verder. Dankjewel jongen. Ja, hij, hij, hij, ja. hij, hij klinkt wel een beetje schor, uh, Raymond. Ja, wat, uh... Raymond klinkt een beetje schor, maar uh, hoe komt dat, Raymond? Ik, ik feest mee. Ja, oh ja, ik feest mee. Ja, ja. Ja, hij, hij feest mee. Top, toch? Ja, ja, ja, top. ja goed. En hij uh, zit nog in zijn rol maar hij gaat, uh, aan de, is aan een betere band. Ja, ja, ja. Maar, okay. maar ik, weet, ik weet dat uh, Raymond is een beetje een, een, een leeftijdsgenoot van mij Maar hij moet dan ook uh, die, uh, die Grand Prix van uh, 1985 ooit nog hebben meegemaakt. Dus, uh, dus, ja, dat heb je ook meegemaakt. Vraag Jaap Koper, uiteraard. Ja, daar was, was ik erbij. Was je erbij? Ja. Ook, ook een twee doen nog niet. Ook, ook een feestje. Ik weet ook nog wie er weer was. <laughs> ja, dat weet ik ook nog wel. wel. Ja, Jelouder toch? Jelouder, even samen met Peter aan de poepel. Door uh, Doorheen Grutte. Ja, natuurlijk. <laughs> Zoals zoveel zandwoorden. Ja, ja, ja. uh, we, uh, we gaan hem afsluiten, dit, uh, dit fijne uur. Ja, ja dat, uh, dat, dat komt wel goed. Ik spreek uh, je ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik spreek je zo. Uh, dat was Hans Botman, ja uh, Het uh, is altijd leuk als je dan op een gegeven moment met schrijvende planning is. Uh, wat is dan het beste plaatje om mee af te sluiten? Dat, dat lijkt mij dan deze. Het is uh, wel een hele leuk woord, eerlijk gezegd. Vicky Sue Robertson en Turn the Beat Around.